zit van der Linde met het NOS-journaal. Het Israëlische leger zou begraafplaatsen in Gaza ontruimen of verwoesten... dat meldt nieuwszender CNN na een analyse van satellietbeelden en video's. Daarop is volgens de zender te zien hoe het leger begraafplaatsen gebruikt als legerpost. Het Israëlische leger wil er niet veel over zeggen... behalve dat er inderdaad soms lichamen worden opgegraven... omdat het mogelijk om gijzelaars kan gaan. Het vernietigen van begraafplaatsen is in strijd met het internationale recht, zegt CNN. De spreidingswet heeft vooral gevolgen voor de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Noord-Brabant. Zij zullen fors meer opvangplekken voor asielzoekers moeten regelen als de wet ingaat. Volgens de spreidingswet worden asielzoekers eerlijker verdeeld over de gemeente. Sommige provincies en gemeenten doen al genoeg, maar het merendeel niet. Zo moeten er volgens de nieuwe wet in Zuid-Holland ruim 18.000 plekken gerealiseerd worden. Het Amsterdamse vervoersbedrijf GVB heeft tientallen medewerkers niet ondersteund na onder ongelukken of bedreigingen in het openbaar vervoer. Volgens AT5 kregen medewerkers te weinig nazorg en werden ze onder druk gezet om snel weer aan het werk te gaan. Medewerkers zouden begeleid moeten worden als ze aangifte doen, maar dat is nooit gebeurd, vertellen meerdere medewerkers aan de Stadszender. In een reactie zegt het GVB geschrokken te zijn. Bij een ongeluk op de A58 is gisteravond een dode gevallen. maar Ook raakten meerdere mensen gewond. Volgens Rijkswaterstaat waren er twee ongelukken in korte tijd op de weg tussen rozendaal oost en Rukven. Het is onduidelijk wat er precies is gebeurd. De snelweg is de hele nacht en een deel van de ochtend in één rijrichting dicht geweest. Het weer, zonnige periode en enkele wolkenvelden. Het wordt vanmiddag 1 graad in het zuiden en maximaal 4 tot 6 graden in het Waddengebied. De komende nacht is er opnieuw een paar graden onder nul. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooijen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 Zin in ZFM. ZFM. Met nu. Goedemorgen Zandvoort. Morgen Zandvoort.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 Ja, ja. Dat zijn de Coba Cabana. Maar van, is het iets warmer dan hier? hè? Menilo. Ja, iets warmer dan ben hier denk ja, nou, ik, ik, ik, ja, ik, ik, ik, ik. Ik liep op het strand vanochtend ja? en toen was het wel uh, redelijk uh, dat je, je, je, je zegt het ja? van het is echt uh, koud. Ja, het is... Uh, maar ja, het Guus had er Vro geen last van. Het vroor niet. Het vroor, nee, jawel. Het vroor wel. Guus is je vriend of is het nee, je, je hond? Of oh, je hond? Oké. Okay. <laughs> Goed, uh, welkom allemaal bij Goedemorgen Zandvoort. Uh, wat gaan we allemaal doen? Uh, uh, ja, in deze doen, uh, twee uh, als... uur. Ja, nou ja, we gaan, we gaan beginnen met uh, uh, de benzinepomp van Strijden. Die gaat dicht over anderhalve week. Ja. Uh, Jim Keur en Robert Strijden zouden hier zijn. Alleen maar uh, 50% is afgevallen. Want Robert is ziek helaas. Maar Jim zit hier wel. Dus daar gaan we straks mee praten over uh, 60 jaar, die benzinepomp. Um, Carine Veren die is vorige week al in de Watertoren geweest en ja. uh, vandaag horen we het tweede deel uh, samen met uh, de architect Draijsma, uh, leuk was dat vorige week, dus deze keer is het ook leuk. We kort, gaan... voor, kort voor elf doen we het classic concert van uh, Divinitair Dernis Ja, klopt en na het nieuws gaan we praten met wethouder Hendricks over de aanpak van de vervuilde grond. Ja, dat is wat hè. die Op grond. Ja, nou, ja goed, uh, er komen al een betonplaten, heb ik begrepen. Dus. Ach. En daar gaan we met hem over praten. En uh, daarna komt Markeleen Vere die heeft een terugblik op de gestrande genalenkoter met uh, Lisette Reker, de dochter van Rob Reker, de eigenaar van die boot, de Eimuiden 22. Dus dat is een heel leuk gesprek zijn ze zelf. Dus uh, we gaan het horen. En aan het einde schakelen we nog even over naar naar uh, basketbaltoernooi uh, naar ja. Chris van der Broek. Ja, en, uh, Die is daar nu. Het begint over een, uur, een klein uurtje. Uh, dan, dus dan is het drie kwartier bezig. Dus ik Komt hoop dat hij boven al die kinderen uitkomt. Heb jij nog leuke dingen meegemaakt? Uh, nou ja, ik wilde vanmorgen eigenlijk uh, wat vroeger opstaan. En dan ga ik nog even naar. Uh... Tennis kijken in Australië, uh, ja ik hou alles bij Ger. Ja ik weet dat uh, jij bent een ja. oude sportredacteur. <laughs> nee, daar, daar speelde uh, Tellen Griespoor en um, die speelde daar in de derde ronde. Dat is een zandvoort. Hè? Ja, zand, nou, hij, hij komt uit Haarlem, Binnenbroek uit de omgeving. Maar in ieder geval, hij uh, speelde in de derde ronde van de uh, uh, in Open. En dan ben je al redelijk goed hoor. Hij is ook nummer 32 van de wereld. Hè? Dus, ik vind het knap. Uh, maar ik denk, nou ja, dan sta ik om uh, 7 uur kwart over 7 op. Dan zie ik het nou net het einde. Maar toen was hij er al helemaal uitgetimmerd door een of andere Fransman uh, een, uh, met een wildcard. Dus dat was mm -hmm. erg verrassend eigenlijk. Dus uh, dat heb ik gedaan en jij hebt gelopen. Ik heb gelopen op het strand en uh, ja. gekeken naar, uh, naar uh, uh, Jim Kerr. Die in okay. de, in de, in de, bij de KRM uh, ja, bezig was, ja. De, ja. Het, ja. het apparaat uh, bestuurt. Hoe ja, heet het apparaat? Het apparaat heet de Challenger is een nieuwe bootwagen. De, de nieuwe, nieuwe bootwagen? bootwagen. Ja, ja het, is, die is, uh, het is spectaculair om te zien hoor. Ja, vorige week aangekomen, hè, geloof ik. Ja, vorige je. week maandag is die, uh, hebben we die gekregen. Uh, die, uh, nou ja, die Challenger was er al iets eerder, dat is een trekker mm -hmm. een vrij fors ding. En de bootwagen inderdaad, die is maandag uh, aangekomen en in elkaar gezet. Ja, want... En vorige week is het eigenlijk een beetje misgegaan, hè, met, uh, bleef die, die oude bleef hangen? Of... Ja, er is al wat aan de hand uh, lijkt wel in, in zee. Want, uh, uh, Waar de, de, de locatie waar we normaal lanceren, ja. die is fijn onrustig en heel ondiep. Met banken? Of heel diep, sorry? De, de banken zijn anders. Ja, de, voor de banken door. is heel raar en echt heel steil. Dus het oh. is maar een bank van een anderhalve meter, zijn die je gewoon naar genoeg ja. recht omhoog gaat. Dus oh, okay. daar is hij niet tegenaan gelopen. Hm. Toen is hij terug willen rijden. En ja, toen stond hij eigenlijk uh, vast in, in een soort drijfzand. Ja, ja. niet meer uit kunnen komen. En daar kan deze nieuwe uh, machine beter tegen of zo. Nee, daar moeten we ook heel goed mee uitkijken. Ja, ja, ja. We ja. moeten nu ja. ook echt uh, van andere maar locaties... Maar hoe weet je, uit, je dat dan, waar de banken zijn? Hoe je dat weet? Ja, ja uh, dat kan je wel zien. Je kan wel zien dat er ergens een mui zit, omdat ja, ja. het uh, afgaand water is op die plek waar die mui is, mm -hmm. uh, is het water rustiger. Ja. heb je minder golfslag. Ja. Maar Jim, daarom ben je niet. Nee. Dat is hey. ook leuk, dat is mijn hobby. Ja, is ook leuk. ja je is hobby, uh, ja. nou ja, volgens mij werk je er al vrij lang als uh, directeur, onder andere, samen met Robert. Bij Oudstrijder? Ja, bij Oudstrijder. Uh, ja. zelf ben ik daar begonnen. Uh, in 1984 was ik ziek. Okay. Echt waar? Ja. Ja. En maar twintig jaar eerder werd de eerste benzinepomp geopend, dat klopt, hè? Ja. In 1964, 64, 60, ja. 60 jaar ja. geleden, ja. ja. En waar was dat? Was dat nou aan de overkant daar of niet? Bij, uh, nee. bij de Trompzaan? daar heeft ook nog een benzinepomp gezeten. Ja, toch? klopt. Er zat een klein BPP-tensionnetje. Ja. Nee, dit tankstation is door de Caltech geopend in 1964. <lacht> okay. je zat aan de zijkant, hè? Die, die andere die, die, die, die, jullie eerste pomp die staat meer de, je moet, de uh, van Alphenstraat ja? die liep toen eigenlijk helemaal één rechte streep vanaf, uh, vanaf de Engelbertstraat als waar ja, die liep ja, gewoon ja. helemaal recht door ja, ja, okay. aan de van Alphenstraat zat dat tankstation okay. en dat is in 1964 uh, geopend en de Caltex heeft daar toen uh, uh, uh, ja, zeg maar, is op dat kavel een tankstation begonnen die zochten daar toen een beheerder voor mm -hmm. Uh, mijn opa die was, uh, had in Amsterdam een uh, paar autobedrijven. En hij repareerde voertuigen voor die Caltex. En die uh, wisten ook dat strijderen in de, in de zomermaanden altijd naar het Zandvoort gingen. En daar verbleven met zijn familie. Mm. Dus zeiden ze tegen hem: Zo, wat voor jou om uh, daar het uh, tension te gaan exporteren. Had hij alleen geen bemanning voor. En uh, daar heeft hij toen mijn moeder voor ingeschakeld. Echt waar? Ja. ja. Mijn moeder uh, is in 1964 hier uh, naar Zandvoort gekomen. En je moeder is ook een strijder? Mijn moeder is ook een strijder, ja. ja. Tieneke. En die uh, is helaas overleden, maar die, uh, ja, die heeft daar drie jaar in een staankerven gewoond, zeg maar. Om, uh, om dat tension te kunnen bemannen. En in 1967 is het huidige gebouw zeg maar, gebouwd, het hoofdgebouw. Ja, ja. En uh, ja, toen is Robert zijn vader uh, in de zaak gekomen met, uh, met Herman Strijder. Ja, en mijn grootvader met z'n drieën. je ja. grootvader heet ook Herman, hè? He? Om ja. het, om ja. het uh, ingewikkeld, niet ingewikkeld te maken. Ja. En zijn zoon heette Ed? Ja. En, uh, Robert en Robert is weer de zoon van Ed. Robert is weer de zoon van Edson. Ja Ed deed het samen met Herman. Die hebben Z zeg maar autostrijden... Uh, zeg maar vanaf 1968 is, is zeg maar het autobedrijf uh, ook uh, opgestart. Ja, precies. In ja, ja. 1974 zijn jullie dierliger geworden. Klopt. Van, van uh, Volkswagen en van Audi. Ja van de en Volkswagen. Maar de Volkswagen uh, dat is al een, een tijd niet meer hè. het is nu Porsche. Nee, hoe heet het? Uh, uh, Bosch groep. Ja, dat is Porsche. Nee. Nee. Maar uh, <laughs> nou, die komt ook neem ik ja, aan. Uh, nu maakt het niet meer uit. uit. We zijn nu Bosch Car Service ja. en en we zijn echt wel gespecialiseerd in het VAG merk, dus Audi, mm -hmm. Volkswagen, Seat, Skoda. Maar um, ja, we kunnen nu echt alle merken gewoon bedienen. Maar niet een officieel dealer. Niet meer officieel dealerschap. Maar jullie kunnen wel voor een nieuwe Volkswagen zorgen. Ja, zeker. Dat netwerk hebben we ook gewoon. Dat ja En je kan er ook een heel aardig tank... Of schoonmaak situatie creëren. Wanneer is dat begonnen? Die hele wasstraat. Die wasstraat. Nou, moet ik even denken hoor. Volgens mij... Nee, niet volgens mij. Dat is gebouwd in 19... 94. Oké. Okay. Ja. Okay. Maar ik denk dat heel veel mensen dat enorm gaan missen. Ja, dat ga ja, zeker, zeker missen, die hoogdruk nou, spuiten. Ik daar natuurlijk bij jullie. Ja. En, uh, Altijd ik gezellig. Jullie allebei hè, trouwens. <laughs> nee, ja, ja, allebei ik heb er ook drie jaar ja, met, met ja, veel ja, plezier ja. gewerkt. Ja. Absoluut. En, uh, maar ik hoor heel veel mensen die echt daar heel veel problemen... Ja, ik vind het zo jammer dat ja. het er niet meer is. En zeker die, die, die wasboxen waar je het zelf mag doen. Ja. En, uh... ja, het probleem daar is Ger, dat er eigenlijk gewoon geen grond is in Zandvoort... Om dat, uh, nee. om, om dat te gaan opstarten. En als je die grond wel kan kopen, dan is het eigenlijk veel te duur... om daar zo'n uh, zo wasgelegenheid uh, op te bouwen en te ja. exporteren, Want uh, ja, daar is het rendement gewoon te laag voor. Misschien is dat wel iets voor de gemeente om, uh, om daar straks... Grond voor aan te bieden of mogelijk te maken. Oh, Want een nee, auto wassen in een wasstraat is natuurlijk beter dan, uh, zeker. dan op straat. Dus daar ja. ja, moeten ze misschien eens over nadenken. Misschien ja, een leuke vraag P. voor de wethouder zometeen. Ja, zeker. Misschien <laughs> bij PZUI of zo. Dat zou best kunnen hey, doen. Maar hey, toch betonplaten. Ik ken hem wel, ja, een, gelijk, gelijk. Nee, ken hem maar, een raadslid. Ja, maar in 2012 <laughs> hebben jullie die showroom uh, gemoderniseerd. Hè? Ja. Klopt. Eh, nou, dat is ook alweer 12 uh, jaar geleden. Hij was er een vernieuwing toe. Ja, ja. hij was er een vernieuwing toe, maar yes. ja, het ziet er prachtig uit nu. Ja, ja, ja. En dat gaat helaas ook weg allemaal. Ja, he? gaat ook weg. Maar er komt wel iets heel moois weer voor terug. He? Ja, dat is uh, dus de, de Duinwachter, dus dat is natuurlijk geweldig. Dat is één, maar ook ons bedrijf uh, gaat, wordt natuurlijk gewoon voortgezet in ja. de Curiestraat, kamerling En ook dat is gewoon nieuw, dus, dus dat is uh, ja, dus voor iedereen ook wel weer leuk omdat ja, alles gewoon, uh, equipment wordt nieuw, uh, de, uh, de showroom wordt nieuw, uh, de omgeving wordt nieuw. Het uh, is dus mm -hmm. gewoon echt een mooi, echt een mooi, uh, Het kost... is toch wel een hele buurt met heel veel uh, uh, autobedrijven hè? Uh, ja, dus, ja, dat is eigenlijk ook wel goed hè? Dus er ja. zit ook geclusterd in het, in, in het ja, industriegebied. Is, eigenlijk ja. Uh, ja, klopt het wel wat er gaat gebeuren. Ja. Ja. En, en, uh, maar ge uh, geen tank meer hè? Nee, geen tankstation meer. Hele, maar, geen winkeltje ook? Nee. Dus het houdt in dat Zandvoort nog maar drie tankstations heeft? Ja. Ja. Nou ja, voor, voor 18.000 tot 17.000 mensen is dat... En goed, hoeveel, niet, zat, ik hoeveel denk waren ook, dat vroeger? Ja, ik heb het wel eens geprobeerd te vertellen. Maar je, je, je had Kooiman hier in de Brede-Rode Ja, Geerling. Je had, je had Geerling. Je Jongsma, had Jongsma. Jongsma. Ja. Uh, nou, je had dat tankstoonje jij bedoelde. Uh, net bij de... Er waren er zoveel. Ja, ja er waren er. Dus, de, de Zuid 6, was een tegenzoon. Ja. Ja. Zand voor Noord had je de twee. Rob Jansen. Garage van Lent. Er zijn er zoveel weg. Ik denk dat op lange termijn ook maar twee overblijven. Dat is... Op de boulevard ja. en uh, op de Gerkenstraat Zandvoort uit. Ja. Dus uit is ruim voldoende. Die ja. andere op de Verlinderweg ook? Nee, nou, al... ik denk dat je op de Mijn zal niet meer nodig zijn. Nee, nee, er nee. gaat heus wel wat gebeuren met het wagenpark ook. Maar autos. heeft dat te maken ja. met de elektrische auto's? Onder andere. Ja. Ja. En auto's zijn ook veel zuiniger. Hè. De huidige auto's rijden minimaal 1 op 20, mm -hmm. ja. maar een auto vroeger 1 op 4, 5. Ja, dat 5. is waar. Ja. Ja. Maar over de anderhalve week gaat uh, zeg maar, uh, het winkeltje dicht en de benzinepomp. Ja. Uh, hebben jullie nog, nog speciale aanbiedingen dan die laatste dag? 20 of 30% korting op de benzineprijs bijvoorbeeld. <lacht> ik geef er een voorbeeld. Maar ja, dus het vind... laatste uur misschien, is het leuk? Ik vind het een goed, ja, goed plan. Het laatste uur, nou ja. Want er mag geen benzine meer in. Die tanks blijven Nee, je zin. moet echt leeg. Jij komt... moet oh, leeg. Ja, ik heb het serieus. Wat Jan nu zegt, heb ik ook over nagedacht. Ja, het laatste uur met Robert is het leuk. Er ook, ook nog over gehad. Zullen we Zullen nog iets uh, ja. ludieks doen? <lacht> maar uh, we, we hebben uh, een, uh, een bedrijfsleider zeg maar, in de tanks. Dat is Merel. Uh -huh. En die heeft gewoon. En gezorgd dat de voorraad die we nu nog hebben, en dat geldt eigenlijk voor alles wat er in de shop ligt... Ja, is echt tot een minimum. Ja, ik, was, ik was gisteren op. al, al ja. schappen zijn al leeg. Ja, ja dus dat ja. heeft die dame echt zo goed geregeld ja, ja, voor goed, ons. Ja. Dus eigenlijk ja. Ja, hoeven we niks te verschrotten nee. ja, maar straks. En als nee. het goed is, gaan die ook gewoon leeg. Ja. En als bel ik jou ons. Ja, nee, en, nou, dan heb je de ja. verkeerde, want ik heb geen auto. <tie> <tie> Hij heeft een lege elektrische fiets. Ik kom wel, ik kom wel. Maar dan gaat ook meteen die wasstraat. Nou, die wasstraat was al dicht natuurlijk. Die was al een tijd dicht. Maar de busboxen? Die hoge drugspuiten, die gaan ook meteen. En dicht nemen. Ja, die blijven open tot 15 februari, ja? oh. okay. want dan uh, wordt de nuts afgesloten, dus gaat gas, licht en water van het pand af. Oh, ja. ja. ja. ja. Dan gaan we wel tijdelijk op noodstroom, uh -huh. dus uh, dan kunnen we met de showroom nog open blijven tot uh, ongeveer uh, 15 maart. Oh, okay. Vanaf dat moment uh, uh, wil SBB Bouwgroep. Uh, en waar gaan jullie dan meteen naar het nieuwe pand? Die nee, klaar, denk ik. Ja. Ja, dan maken we nog wel iets bekend ook in de Zandvoortse Krant. Dat we uh, met Gilles uh, besproken. Dat we nog een beetje een routebeschrijving geven. van hoe de komende maanden mm -hmm. voor ons uitzien. Uh, zo vanaf 15 maart zitten we uh, tijdelijk in de Einsteinstraat. nummer 17 in, uh, in Zandvoort Noord. Dat okay. zijn de nieuwe bedrijfshallen. tegen het spoor aan. Ja? En van de Gebroeders Paap hebben we een stuk terrein uh, kunnen huren. Waar nu nog de standtenten staan, maar die worden de komende week ook weggereden, waar ja. we dan nog eens handelsauto's neer Maar daar gaan jullie ook auto-reparaties doen, zeg maar? Ja. Is ja. dat niet heel, heel, heel duur om daar een nieuwe apparatuur neer te zetten? Nee, ja, die hal die hadden we al. Daar is, uh, oh. Die hebben al een paar jaar en alle equipment wat wij in de Curie straat al hadden mm -hmm. staan, die is daar naartoe overgebracht oh, al de afgelopen jaren. Ja, ja, ja, dus ja, ja. we ja. hebben eigenlijk ja. twee, twee locaties waar we kunnen sleutelen. Oh, dat is okay, wel handig ja. natuurlijk. Ja. Ja. Ja. En alle, alle uh, monteurs gaan mee? Alle monteurs gaan mee. Ja. Ja. Ja. Ja. En, uh, en wij kunnen... Ben... Ja, jij, jij gaat eruit, nee, het, hè. eruit. Dat wist je ook <laughs> niet. Jij gaat eruit. hè? <laughs> nou. Het werd tijd dat jij met pensioen gaat en een beetje leuke dingen gaat doen. Ik was mee. al een tijdje met pensioen. Ja, nee. ik, ik, ik wou het zeggen, maar ik denk, nou, dat zeg ik maar niet. Maar jij jij ja, ja, we zit er gewoon. We zitten in ruimte. We zitten op een goede afstand. Dus ja. er kan niets gebeuren. Hey, maar, uh, maar ik zit er vanmiddag weer. Ja. Uiteindelijk komen er onder... een grapje, Ger. Ja. Ja. Uiteindelijk komen er 102 woningen daar bij waar wij nu zitten. Ja. En dat is natuurlijk geweldig voor Zandvoort. Hè? En, ja, en ook waar onze nieuwe locatie ook. Hè? Komen ook 8, ja, ja, ook 18, 18 uh, ja. appartementen, ja. dat klopt. Ja. En maar die uh, 102 woningen die zijn hard nodig in Zandvoort, ja. nou, dat weet je zelf wel. Ja. Je bent ook nog betrokken bij de Curie-drie driehoeken. Daar, ja. daar zijn die plannen een week of drie, vier geleden voor gepresenteerd. Ziet ja. er ook prachtig uit. Ja, we hopen de komende maanden nog wel even gas op te geven. Je wijst naar? Naar buiten, naar je broer. Oh! <laughs> maar wanneer denk je dat de, de slow begint, zeg maar? Van, uh, van, uh... Na 15 maart. Oké, okay, nou... Ja, gaan ze meteen beginnen? Ja, uh, SBB-bouwgroep staat te trappelen uh, om. Oh, ja, ja, maar, ja. maar ga gaan ze eerst nog die benzinepompen weghalen en, en dat soort dingen? Dat gaat gewoon in één uh, oh, dat gaat in een... ja. Waarom sluiten jullie dan niet uh, 15 maart ook die benzinepompen? En... Geen stroom meer hebben. Oh, 15 februari gaat, gaat de nuts oh. eraf, gaat gaslicht water eraf. Ja, ja, ja. En dat zou ook later kunnen. Mm -hmm. Alleen uh, uh, die afspraken met die nutsbedrijven maken. Dus bijna onmogelijk tegenwoordig. Dus op het moment dat je zegt: ik wil het een maandje uitstellen. Ja. dan worden dat zes maanden. Dat is echt wel dramatisch ja. hoor. Want anders hadden we inderdaad gewoon langer open kunnen blijven. Ja. Ja. Hey, en uh, 28 januari is er bij Beach Event uh, bij Thalassa. Een inloop voor eventueel nieuwe. Dat is iets wat. Voor de Duinwachter de duinwachter organiseert, ja, klopt. En wat kunnen de mensen daar verwachten? Ik ben daar gisteren over bij gepraat, dus dat is me heel kort dat ik dat ook weet. Ze waren op zoek naar een locatie en ze hebben inderdaad de familie Molenaar daarvoor bereid kunnen vinden. Ze huurden daar de Lassa vooraf. En wat. Het betaalbare segment. Dat is, en, uh, je hebt, ja, je hebt drie soorten. Er moest 30% sociale huur in, mm -hmm. 20% betaalbaar en 20% uh, goedkoop. Ja. Die, nou ja goedkoop, ja. maar je, je begrijpt wat ja. ik bedoel, ja. onder de 4 ja. ton. En, ja. en die woningen worden verkocht door Timo okay. en alles daarboven, dat is uh, 30%, dat is vrije sector en dat wordt verkocht door Christies. En de SBW Bouwgroep organiseert met Christi samen de, de event om die, die 30% nog te verkopen. Maar er zijn al een hoop woningen verkocht. Ja, de, groot, ja. het is grotendeels verkocht. Ze hebben nog is een paar die, is over. het penthouse al verkocht? Nou, ik heb vernomen is het penthouse verkocht. Ja. <laughs> wat ik raar vind is dat er één lift is in dat hele pand. En dan koop je een huis voor 1,4 miljoen geloof ik. Ja, en dan moet je op de, de hele dag op de lift wachten. Ik vraag me af Ger, of er een wow. lift in komt. En ik moet je eerlijk zeggen, daar heb ik me niet in verdiept. Dat is echt helemaal uh, bij de projectontwikkelaar gebleven. Okay. Wij hebben, wat wij in feite gedaan hebben, is on, uh, onze uh, ja, ons, uh, kavel verkocht. En wij hebben ons gericht op die nieuwbouw in de CurieStraat. Ja, nee, we zijn ja. eigenlijk niet benieuwd met, bemoeid met wat er komt ja. uh, nee, uh, nee, qua nee. Uh, uitvoering en dergelijke. Nee. En, en wanneer is dat dan klaar, dan, in de Curie Straat? Dus uh, dat, jullie garage en onze uh, appartementen? Ja, dat is de planning om dat in juni op, uh, gewoon operationeel te hebben. Ja, de ja, appartementen ja. open en het autobedrijf. Okay. Komt, er ja, een, ja. komt er een feestelijke opening? Ja, zeker. Ja? Er zit trouwens ook een lift in. <laughs> <laughs> Eén maand of... Uh? Ja, één. lekker dan, toch? <laughs> Maar ja, het zou voor jou ook wel winnen zijn om daar niet meer heen te fietsen, soms. <laughs> ja, dat is, dat is zeker wel winnen. Ja? Ik ben ja, min of meer geboren, in ja, 1967, van 1967. Ja. Ja, dus ik heb ook nog een tijdje in de kerven gewoond, geloof ik. Oh ja? Ja, <laughs> ja. ja. Nee, ja dat wordt, zijn, wordt dat voor ons allemaal winnen. Maar ja, ja, ook, ook voor Robert, ook, weet je. Uh, ja. uh, voor mijn broers, voor mijn, onze neven. Oh, dat bedrijf is ook een beetje een verzamelpunt. Je praat met mensen. En uh, ja, dat wordt toch anders de komende jaren? Ja, begrijp ik. Maar goed, je. waar de ene deur dicht gaat... Uh... Gaat, de gaat de andere weer open op, Jim. Ja. zo werkt dat. Zo werkt dat. Oké, nou ik vond het heel leuk om even bij te praten over uh, jullie plannen allemaal. Leuk en, dat je er was. Leuk dat je er was inderdaad. Dankjewel. Je moet nou weer terug naar de kamer. Ik ga terug naar de kamer. Ja, want ze kunnen je bijna niet missen nee. denk ik. Hè. Ja. Nee, mij nou, ook. Ben je vanmiddag wel weer op de... Op de... Ik kom even koffie bij je drinken. Goed zo. Okay. Goed zo. Hey, hartstikke goed bedankt Jim. <laughs> de groet aan Robert en de wetenschap ook aan Robert trouwens. Ja, doe ik. heel ziek. Nou. Nee, ja, nee, Robert hij moet zeggen, hij blijft die snel thuis. Nee, het is geen pieper. Kan niet anders nee, zeggen. Ja, hij nee. komt uh, daar wel door. Die komt er weer bovenop. Ja. Hé, hey, hartstikke bedankt. En een goed weekend nog. En uh, we gaan een muziekje draaien. Dankjewel. <tie> Champs white and blue Yeah, I remember you You sure had a hell of a view From way up there High above the yellow pines And the first Baptist Jesus safe sign I talked to you a million times About getting out of here Story sure is good to see. Did you think I'd get When I pointed my wheels out west A little young and dumb I guess Gotta learn somehow Slowing down and driving in I can finally breathe again It's like I found a long, lost friend. God I missed this Uh, Goed. Nou, we gaan weer verder met ons koekje. We hebben vannen. een koekje gekregen. We hebben uh, een koekje gekregen en, uh, koekje. Eigenlijk mag dat niet met je mond vol praten. Maar ik uh, ga even aankondigen, Carina Veren Die is vorige week uh, uh, in de Watertoren geweest met Kees Dreisma, de ja, architect. Klopt. En uh, ze heeft daar vorige week al een deel uh, van uh, hebben we al laten horen. Maar we hebben het in twee delen gesplitst. Want uh, we gaan nu naar het de tweede deel luisteren. Van Carina Veren met Kees Dreisma in de Watertoren. Oké, okay, de donkere trappengalerij zijn we doorlopen. Hebben we overleefd. <laughs> en nu zijn we... Ja, in een restaurantje. Het lijkt wel een, een filmset. Alsof Het is je net... terug in de tijd, hè? Het is echt terug in de tijd. Ik zie mezelf hier nog zitten met mijn chocomel. De lift waar de mensen dan zo... Uh, in en uit liepen natuurlijk. Maar ja, er is hier dus brand geweest, hè? En uh, wat een chaos. Maar wat een mooi uitzicht. Ja. En dit, waar nu het restaurant is, dat wordt één appartement. Dit wordt één appartement met nog twee verdiepingen erboven. Zo. Nou, dan hebben ze echt een grote ruimte. Ja. Maar er is nog wel wat werk te doen, <laughs> als ik het zo zie. Hey, wat, wat is het plan hier? Wat, gaan hier ook de ramen veranderd worden? Ja, of, uh... ja en dit, dit zijn gewoon kunststofkozijnen. Uh, die, die gaan ook allemaal uh, eruit. Ja. En uh, dus hier komen. Uh, uh, alle, alle, alles wordt hier vervangen. Alles wat je ziet wordt hier vervangen. Heerlijk. Ja. Ja, ja, ja. Dat moet dat ook echt. niet herbruikbaar. Zo, nee, en, inderdaad. Uh, ja. Maar dat het oude fornuisje er nog staat, dat moet naar een museum. Ja, bijna wel, hè. Ja. Dat is echt ja, een heel schattig fornuisje. Iedereen die roept inderdaad, oh wat leuk. Maar ja, til hem maar eens naar beneden. Ja, ja. nee, dat gaat niet. Dat is echt zo'n gietijzeren... Ja. Ja. En oh, en de gordijnen hangen nog. En de en hier nog. En ze zijn gewoon weggegaan. En uh, de boksen staan nog. Ze ervan. hebben hier nog een feestje gehad, zie ik. Ja, ja. En daar hebben krakers in gezeten. Die hebben ze ja. hier zeker nog even een feestje gevierd. Uh. Zo. Nou, en nu? Nu naar gaan boven. we nog meer naar boven. Oké, okay, daar gaan we naar buiten. Ik denk dat het er wel uh, dat er een windje staat. Ja, ja. Oké. Okay. Ja. Nou, de trap is nu uh, smaller geworden. We zijn bijna helemaal aan de top. En overal ligt uh, afgebladderd verf. Zakken, uh, puin, puin, puin. Oh, oh, oh. Het is echt een metamorfose als het straks klaar is. Maar vol enthousiasme... <laughs> loopt de architect hier uh, in de rondte... Want hij ja, ziet er de echt de heel in. Droppen. Oh jee. Ja, dat zit door de storm misschien wel helemaal vastgeroest. Nee, nee, de deur naar buiten, dat is lastig nu even. Maar er zit toch geen glas meer in de deur. Dus we kunnen gewoon naar buiten kijken. Ja. Wauw. Wat een uitzicht. En dit balkon, want zo ziet het er nu uit. Ja, dat wordt straks ook weer een balkon. Ja. ja. En dan. Uh, uh, ja, We gaan breder. En. Uh, en dan gaat het weer hoger. Dus... Maar wat een uitzicht! Ja, dit oh. is waanzinnig mooi. En... Ja, hier moet ik zo even een foto van maken. Ja, dat is hier. Hier zie je dus over de duinen. Ja. En op een heldere dag. Ja. Dan kijk je zo uh, naar Den Haag. Prachtig. Nee, alle deuren zitten gewoon uh, muurvast, muurvast of gewoon op slot gedaan. Ja, nou, volgens mij zijn ze gewoon uitgezit. Ja, ja, ja. Dus dat moet met uh, geweld uh, eruit. Ja, ja. Ik vind wel leuke deuren. Ja, dit is een prachtig helemaal nieuw gemaakt. Ja. En uh, die komen, uh, die komen weer terug. En uh, de mensen die uh, lager gaan wonen, hebben die ook nog iets met hun buiten? Ja, ja, iedereen krijgt het iedereen krijgt het jaar van ongeveer 10 vierkante meter. Oh. Dus het moest, alles moest binnen de gevel opgelost worden. Ja. Dus we mochten geen balkons aan de buitenkant. Ja. Uh, omdat die zo wel zo natuurlijk mogelijk eruit moest zien ja. alzijdig. En vandaar dat we de balkons aan de binnenkant gedaan hebben. Ja. Dus je kan heerlijk uh, van het zonnetje genieten. Maar worden die. Uh... Uh, appartementen dan voor de helft, of nee. heb je altijd het helemaal rond? Je hebt helemaal. Dus je hebt 365 ja, graden zeg. appartementen heb je. Draait... Ja, Gaat een het, het trappenhuisje, gaat er Ja, oké. Okay. Ja. Nou, maar een klein padje. Ja, zeg maar 340 graden hebt ja. je. Uh... Draait de watertoren straks nee. ook nog? Nee, nee, nee. nee? oh jammer. <laughs> nou, dat zou heel ingewikkeld zijn. Een carouselwatertoren. Afvoer van je, van je, van ja. de wc. Dus dat zou heel ingewikkeld zijn. Hey, en even een praktische vraag met de bouw. Hebben de mensen die hier omheen wonen ook nog last van uh, het heien of het bouwen van. Of, nee, uh, we, we, gaat dat gaan, allemaal goed? Nee, we, gaan, we hoeven niet te heien. Dus, nee, maar voor de, voor de nieuwbouw ervoor. Want het moet allemaal in zandgrond moet dat natuurlijk ja, ja, nee, uh, we, stevig staan. Ja, ja, nee, maar goed. De, we, we gebruiken uh, gewoon de, de verdering daar. Uh, die er al is. Die, ja, die plaat maken we ietsje breder. Ja. Maar voor de rest hoeft er verder niet ge, geheid te worden. Er komt een, uh, uh, een, een wand die, uh, die zetten ze op een speciale manier, dat is helemaal met, in overleg ook met, uh, met de bewoners gedaan, voor hoe ze dat willen gaan doen, zodat ze ja. zo weinig mogelijk trilling hebben. Wat en goed. dan hoeft er feitelijk niks meer in de grond te gebeuren. En dan kan men zeg maar omhoog beginnen. Er komt een grote kraan ja. uh, Komt te staan aan de voorkant bij de weg. De grootste die er is? Ja, 60 meter ongeveer. Dus moet ik, die geïmporteerd worden uit Dubai? <laughs> nee, of uh, Nee, dat nee? nee. oh. is <laughs> nee. niet, maar het is wel. Zeker als het hard waait, uh, ja. dan moet je dan maar een keer terugkomen. En dan oh ja, zit graag. Liftje in, dus dan uh, moet je de uitvoerder maar eens vragen of je naar boven mag. Oh, ja. nou dat heb ik echt nog nooit in mijn leven gedaan. Dat ja. lijkt me nou eens leuk. Dat is echt een challenge. <laughs> ik vind dit al heel erg leuk dat ik dit mag meemaken. We pakken even niet deze, want kijk hier. Oh ja, de trap zit los. Ja. Een zwevende trap, dat ja. moeten we niet hebben. Ja, dus we gaan even de andere, de andere ja. kant op. Ook heel mooi trouwens. je Ja. Zo. Nou, gaan we nog. Dit is de laatste trap toch? Dit is de laatste. De laatste. Ja. Ja, nee, Over okay. jaar Stiekem nog, nog een trapje. Oh. Maar ik denk, ja, het, mooie is hè. het is natuurlijk, het is jammer dat het nu gewoon bewolkt is. Je mm. ziet natuurlijk daar de Hoge ja. liggen. Uh, Haarlem kun je daar zien liggen. Het lichte regenboog. Ja. En, uh, en dan de havens van Amsterdam die liggen daarachter, die kun je goed zien. Daar zie je het spoor naar Haarlem toe, uh, door de duinen. Ja. Ja zeg. En... Ook hier... al zit je hoog en ja. ver weg van, van alles, ja, eh, je en... kan alles volgen. En hier, uh, ja, in, in principe kun je tot aan Den Haag uh, ja. kun je, kun je kijken. Je hoeft je nooit te vervelen, gewoon. Nee. Nee, Real dus windows. Het is, het is, ja... Eh, Heel erg leuk om te zien hoe die bouwstijl ook in Zandvoort is. Allemaal verschillende huizen. En hoe dat stratenplan is. Het lijkt wel met Dure Dam nu. Echt. Prachtig. Nou, als je dit uh, appartement hebt, ja dan... Nou ja, daar hebben we het laatste trapje. En, en daar nog een trapje. Dan ja, weer... nou, dat ik is... ben in de kerk door geweest hè? helemaal ja, met de predikant. Nou, ja, dus dit durf ik. Dit durf je? Ja. ja, dit durf ja. ik. Maar mag het? Ja, hè? we ja, gaan nee. het... Oh. Ja, dan ben jij een van de weinigen die dat gedaan heeft. Ja, daarom. Nou, maar waar ik dan niet, het... niet er vanaf? Nee, moet volgens mij hebben ze het luikje daar dichtgezet. Want anders dan waait hij weg. Dus maal, uh... Maar ik mag even het open doen. Nou, volgens mij zit hij met schroeven zit die vast. Oké. Okay. Alles... Maar heeft het dan zin dat ik dat nee, doe? Nee, maar dan ben je wel even boven geweest. Dan ben je ik helemaal hier, boven geweest. Wat je hier ziet is al deze vlaggen. Ja. Oh, ongeveer ja. elke maand moet er een nieuwe vlag. <laughs> uh, uh, door de wind vreet hij dus vlaggen. Jee. En uh, je ziet hier een heel collectief van vlaggen zie je liggen van, uh, nou, dit is van een jaar ongeveer. Dus elk jaar gaan er zulke, uh, zulke hoeveelheden vlaggen gaan er doorheen. Dus het is gewoon iemand die elke week komt zeggen, hier is weer de nieuwe vlag. Ja, en degene die hier woont, die is wel king of the town natuurlijk, maar, ja, maar... hij moet wel accepteren dat er gewoon elke keer toch even een vlag ja. gehesen moet worden. Ja. En op de, op de toren. Uh, dat was een uh, voorwaarde. Uh, nou, en dat weet je als je hier woont. Ja. wonen. Nou, dan, dat lijkt me niet zo vervelend. Dan, uh, dan moet de vlag ontwapperen. Oké, okay, nou, ik ga het gewoon doen. Want ik wil dat gewoon gedaan hebben. Dat ik kan zeggen, ik ben echt helemaal tot in de top ja. Ja. van de watertour geweest. Moet jij maar een foto maken. Ja. Nou, met grof geweld hebben we nu even een deur open weten te krijgen. En dan krijg je wel een cadeautje. Kijk eens. Op het balkon. Oh, Wauw. Nou, dit is toch... Ja. Nou, dit is echt heel erg mooie verrassing. Wat een prachtig balkon. Ja, het balkon is niet zo heel mooi. Hè? De, de, je ziet dat hier de wind en, uh, en de zeelucht uh, heeft huisgehouden. Maar als je hier toch woont straks. Ik ga dit even filmen. Want dan moet gewoon beeld bij. Want ja, niet iedereen kan toch zomaar even helemaal tot boven komen. Oh, die duinen, dat, dat je die wolken zo over die... Uh, of de wolken, de damp, de zeedamp over de duinen heen ziet komen. We zijn nu dus op het balkon. Uh, de wind waait uh, nou, niet zo hard dat we bijna omvallen. Maar uh, we kijken even naar de bakstenen. Want die zijn toch aardig uh, gehavend eigenlijk al, hè? Ja, ja, hier zie je dus allemaal scheuren en heel veel bakstenen. Omdat dat gewoon na de oorlog was de kwaliteit gewoon heel slecht. Dus die springen er allemaal af. Ja. En dat was best een moeilijke keuze. Gaan we nou het mensenwerk bewaren of helemaal vervangen? En uh, de opdrachtgever wilde natuurlijk graag bewaren. Want het is ook weer geld. Uh, maar het dit dit zou zo'n vlekkerig patroon. Dus dat hebben we met, uh, samen met de monumentencommissie besloten om het in zijn geheel te vervangen. Uh, omdat het gewoon eigenlijk niet te bewaren was. Ja, dus die hele watertoor wordt soort van afgepeld. Uh, alle puin. ...gaat ergens naartoe, maar dat zal een klus worden. Dus dat is ook de moeite waard om eens te komen kijken. Ja, ja, ja. He? Want wanneer gaat het allemaal een beetje beginnen? In maart. In maart, ja, oké. Okay. in maart dan gaan, we, dan gaan we beginnen. En uh, nou, we zijn nu wel in gesprek om, om uh, met een drone... ...gewoon elke keer oh, ja. een rondje... ...zodat je dus later gewoon heel langzaam Juist. het afpellen ziet... ...en het ja. opbouwen ziet. Maak je en een timelapse. Dan gaan we helemaal uh, timelapse wow. dat. Oh, geweldig. Dus, en ook uh, leuk voor de bewoners dat ze dan zien. He? In wat voor mooi monumentaal pand ze eigenlijk wonen. Ja, ja, ja. absoluut. Ja. ja, en de uitzichten, dat, dat zijn de grootste cadeautjes. Elke morgen, elke avond. ja. Kijk eens. En Zelf als je het, geen zin hebt in de drukte, is het het is, dit is ontzettend mooi. En uh, van de zomer, nou, dan kan je gewoon lekker hier denken van nou, ik, uh, ik bekijk het allemaal wel even. Nou, heel erg bedankt. Echt, heel erg bedankt. Ja. Ik uh, vind het voor mezelf een experience, want het is zo lang geleden dat ik hier boven ben geweest. En ja. nu, uh, ja, ik vind het toch wel leuk om uh, te zien hoe het nu was. Een grote, een beetje toch, zooi. En dan straks, nou, als je dit, als dat eh, mag. En, en dan, uh, als we klaar zijn, dan ja. gaan we hier nog een keer staan. Is goed, is goed. Gaan ja. we zeker doen. Hartstikke bedankt. choose, so I picked up my shoes, I got up and walked away, oh I was just a boy, I didn't know how to play, worked hard and failed, now all I can say is I threw it all away, oh I was just a boy. Daltrey. Ja, giving it an all away En uh, geschreven door. Leo Sayer. Leo Sayer. Ja, mooi. Ja, dat, dat was een prachtig nummer Giving it, it all away. Ja, en daarvoor ja. hadden we Water Tower van uh, Jason L. Dean. Oldeen, ja, ja. En, en, uh, die is mij niet geheel bekend, maar het was wel een nee, mooi. Nee, maar nummer. het was wel een mooi nummer. En mooi uitgezocht trouwens door Pim Groof. Onze, Zeker. Basurke, onze uh, en, en onze technicus, technicus absoluut. Ja. We zijn er heel blij mee allemaal. Uh, we gaan weer verder met ons programma. Het is bijna kwart voor elf. Nou, dat scheelt al een paar minuten. Maar want we gaan ons uh, derde onderwerp alweer doen in het eerste uur. En dat is het uh, classic concert, want daar komt er weer aan. Willem ja. Strooman is hier. Ja, welkom Kles Willem. Welkom. Ja, goedemorgen. Want goeiemorgen. Uh, morgenmiddag gaat het weer gebeuren hè? Ja, ja één keer per maand huren uh, ja, wij uh, de ja. dorpskerk. En het is morgen weer, het is de derde zondag van de maand zo ongeveer. Ja. En uh, wij staan garant voor elk concert. Hoog kwaliteit, ho hoog en ja. van alles gaan we doen. En mensen zeggen wel eens: hoe verzin je het toch om nou weer dit te halen? Ja. We hebben morgen dus Divertimento. En dat is een orkest, maar het is ook een muziekensemble. Maar het is niet het Jeugdstrijkorkest. Of? Ja, dat is het. het dat Jeugdstrijkorkest is het dus wel. Ja, ja. Divertimento. Maar wat ik uh, ervan weet. Er is Helena van Tongeren. Ja. Dat is dus de oprichter en de lijster mm -hmm. van uh, Divertimento. Uh -huh. Die is dit jaar daar twintig jaar mee bezig. Zo. 2004 begonnen, dus dat moet 20 jaar zijn. Uh -huh. En um, zij vond dus dat de jeugd, de kinderen, de gelegenheid moesten krijgen om viool te spelen. Dat op hoog niveau moeten kunnen, maar ook met elkaar ensembles kunnen vormen. Alleen violen of andere strijkers? Daar Oké, ja, ja. Maar... Daar hebben wij morgen ook piano erbij. Maar je bedoel, de bas is ook een strijkinstrument. Ja, toch? ja, ja, ja. Het gaat over veel, al veel cello ja, en bas. Ja, ja. ja. <coughs> En morgen komt er dus ook een paar uh, pianisten komen erbij. Uh -huh. Dus hebben we hebben gisteren de piano weer uh, goed laten stemmen voor het een en ander. En uh, het idee van dat stichting uh, Divertimento is om dus jeugdige strijkers uit Haarlem en de hele omgeving de gelegenheid te geven met elkaar te kunnen muziceren. Uh, maar vooral uh, zonder dirigent. Want het gaat dus niet over groot orkesten. Uh -huh. we krijgen, morgen krijgen we 50 jongeren. 50? Ja, Zo. maar er is vrijwel geen moment dat ze alle 50 tegelijk nee, spelen. Uh. Want het is opgesplitst in uh, divertimento: het is ja. gesplitst in uh, kleinere ensembles. Kijk, een strijkkwartet, een strijkquintet, er zijn er vier of vijf. Spelen zonder dirigent, die ja, kijken elkaar ja. aan. En die leren daardoor ja, ja. naar elkaar te kijken en naar elkaar te luisteren. Ja. En dat doet deze uh, Mevrouw Helena Betoren, van Tongen ja. ook. Zij is er morgen wel bij, ja. maar ze dirigeert niet. Oh, ze dirigeert niet? Nee, ze van een afstandje kijkt ze... Maar als je aan wil, uh, uh, als je erbij wil komen als als uh, ja. dan moet je dus uh, uh, uh, uh, muziek kunnen lezen. Ja, je moet wel Je moet kunnen. al uh, uh, kunnen strijken. En ja. kunnen... Je moet iets kunnen al. Precies. Ja. En, en dan langzaam ga je dan mee in een soort van proces ja. dat je veel meer leert? Ja. Precies. En het zijn ook uh, studenten van het conservatorium. Hè, die daar. Nou, de kinderen zijn zes jaar, zeg ja. Echt waar? Dus vanaf zes jaar kun je bij Ja, ik heb zelf pianolist thuis, zeg ik altijd vanaf zeven jaar. Ja. En zij zegt vanaf zes jaar kun je bij mij op les. Er zijn er veel kinderen vanaf zes jaar die al muziek kunnen lezen? Oh, die zijn er. Je okay. staat. Mensen zeggen wel eens, hoe moet er toch in de toekomst? Nou, dat nou, komt wel goed. Dat zit nog wel goed hoor, wat ja. dat betreft. Ja. Zeker wel. En die kinderen zijn heel enthousiast om, om... Altijd, die zijn zeker enthousiast. Kijk, het leukste wat je kunt verzinnen, dat doet zij dus. Zomers gaat ze een week tot tien dagen gaat ze in Frankrijk een zomerkamp met de jeugd organiseren. Ga je dag en nacht ga je met elkaar muziek maken... Maar natuurlijk ook verliefd worden op elkaar. Ja, dus en, ja maar dat zou leuk ja. kampen natuurlijk. Ja. Ik denk ik wel dat ik negen jaar was en met een viooltje. Dat zou ik ook best wel kam gaan zetten. <lacht> oh, ik wel. zou zo gaan spelen. Ja, toch? <lacht> dus Ik vind, ik vind dat zo'n geweldig initiatief ja. van deze Helena. Wat ik, leuk. Uh, ik heb haar nog niet ontmoet. Dat gaat morgen gebeuren. Maar ik vind het fantastisch. Ja, prachtig ja. natuurlijk. En uh, niemand heeft een vaste plek in het ensemble. Dus de ene keer zit de ene daar en de ander daar. En dat, dat, dat wisselt elkaar uit. En ook beginners en gevorderden gaan door elkaar. En speel je morgen zelf ook mee? Ik speel niet mee, want ik ben helaas geen negen jaar meer. Dus ik ben daar een <laughs> beetje aan oud voor. <laughs> maar op, op de momenten dat ze samen spelen, zeg maar, dan moet je toch ja. eigenlijk wel een dirigent hebben? Of? Nee. Nee. nee. Nogmaals, het heeft een, heeft een, een kwartet, een quintet. Die hebben dat ook niet. Nee, dat hebben ja, ja. een Dan moet één van de vier moet zeggen... klaar voor de start is af. Of ja, het is ja, wat ja, erop ja. lijkt. Mm -hmm. En dan beginnen ze. En dan heb je elke keer heb je een ander instrument... waarbij een volgend loopje de eerste is. Dus die neemt op dat moment even de ja. leiding. En je moet naar elkaar kijken en luisteren en kijken. Hoe en dat, en uh, een van de bladmuziek kunnen lezen. Je moet dan. bladmuziek ja. kunnen lezen. Ja, ja, ja. Ja. Dus je moet wel een soort, soort ja. muzikale duizendpoot zijn. Ja. Ja. Ja. Maar er zijn altijd... Met partijen, zeker als je met meerdere speelt, die eenvoudig zijn, die die redelijk. Ja ja. Dus ja. je kan, je kan een kindje dat net speelt, kan je een paar lange tonen meegeven, en een ander kind kan je dus zeggen van ik, en ik weet niet precies hoe oud ze morgen zijn. Ik dacht dat het jongeren waren, meer meer jongeren. Ik geloof niet dat er zesjarigen bij zijn 16, morgen. 16, 17, ja. Jawel, jawel. 17 ja, ja. ja. Ja. Kijk, er is een uh, affiche. Een heel groot affiche en er zit het koninklijk Concertgebouworkest klaar om te gaan spelen. Mm -hmm. En er staat daar een tekst onder. Uh, bent u hierop gesteld? Houdt u hiervan? Vindt u dit belangrijk? Dan moeten we hier beginnen. En er staat daarnaast een foto van de Kinderorkest. Ja, geweldig. Dus het Concertgebouworkest moet ergens vandaan komen. Ja. Dus dat het conservatorium, maar het conservatorium, daar moet je ook een voortraject voor hebben. Uiteraard. Ik was ook 7, 8, dat ik ging spelen. Mm -hmm. en, en 20, dat ik naar het conservatorium ging. Ik bedoel, ja. je zit er ja. nou te Nou, Nou, met het nieuwjaarsconcert, was je daar ook bij of niet? Nee, ben ik niet bij geweest. Nou, dat is jammer, maar dan hadden we een paar pianisten. Jullie, zijn, jullie waren er wel ja, bij. Ik, Jij, ik heb al, het al gezien. Albe ja. de Gelder zit hier ook voor van okay, ja, ja, ja. ja Dat waren uh, virtueuels op die piano. Ja, Ongelooflijk ja, zeg. Ja, ja, ja. Maar die waren ook 15, 16 hè? Dat ja, ja. Maar dat zijn talenten en dan komen we boven drijven Ja, met talenten. Ik heb dus ook verschillende leerlingen van mij die naar het conservatorium gegaan zijn. Mm -hmm. En uh, maar het talent zeg ik altijd, dat is zoiets als een fantastisch mooie glimmende racefiets. Mm. Hij ziet er fantastisch uit. Ja. Je moet er alleen maar even er op, leren er ook, leren er op gaan zitten. Je moet er wel op gaan zitten. je nee, ja, ja, in het, het zweet gaan trappen, Ze gekken. En dan, ja, dan komt hij vooruit. Maar dat is ja. met alles. fiets gewoon ja. uit zichzelf. Komt hij niet vooruit? Nee. En dat is met je talent ook. Ja, ja, talent is dan. een ja. fantastisch woord. Ja. Maar het is gewoon. Ik heb heel, heel goed aanleg voor talent. Geweldig. als jij in Formule 1 wagen die staan dan rij je er niet zomaar mee weg. Weet je? Nee, ik, natuurlijk niet. En dan kun je wel talent hebben. Maar nee Voorbeeld ja dat dat ene jongetje waar ik nu die dus bij mij dat conservatorium gedaan van het, ik zijn er meerdere, maar voor die ene weet ik het verhaal, dat die moeder tegen mij vroeger zei, dan was hij acht, negen jaar, had hij van mij les en zei ja, hij zit het hele weekend op zijn kamer met die piano en zegt en dan gaat hij s'avonds naar bed. En dan ligt hij in bed nog met een muziek op zijn ja. kop. Terwijl Enorm fanatiek, hè. Dus het ja. is dag en nacht gaat daar ja. door. Ja. Ja. Dat is niet voor een half uur per dag, maar het gaat dag en nacht ja. door. Ja. En dan red je het. Ja. Ja. En nee, dat klopt. Eh, Willem, wat gaat er uh, uh, ja. morgenmiddag gespeeld worden? Wat nou, voor muziek kunnen het, we verwachten? Nou, we hebben het over de winter. En uh, Antonio Vivaldi. Oh. heeft dus uit de vier wordt wordt dus het stuk, het gedeelte De Winter nou, heel uitgevoerd. Ja, mooi. Daar oh. zit natuurlijk een uh, solist bij, dat is uh, Jochem Zijlstra, mm -hmm. die speelt viool. Daarna komt Astor Piazzolla, u kent hem wel. Ook De Winter, maar dan waarschijnlijk op zijn Spaans uitgesproken, dat weet ik dus niet. Hij uh, uh, heeft daar ook met geweldige Zuid-Amerikaanse ja. ritmes. En uh, ook daar is een uh, soliste, dat is Anne-Sophie de Wachter, die speelt viool. En, uh, ja, en dan gaan we van, uh, van Zuid-Amerika dus naar Hongarije. Liest. Dus uh, ja, liefst, de tweede Hongaarse, ja. Hongaarse Rhapsody. Nou, het is zo'n ja, zo fantastisch stuk. Ja. Ja. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat morgen klinkt. Zou jij dat ook op orgel kunnen spelen, of niet? Oh, ik kan alles op orgel okay, spelen. Oké, sorry, sorry. Of, <laughs> <laughs> dan kan ik je straks nog een mopje opstellen, nee, okay. maar uh, nee, nee, nee. Maar moet je luisteren. En dan hebben we dus die uh, Hongaarse rhapsodie. En tegen die tijd dat dat gespeeld is, zijn we wel aan de koffie toe. En de koffie en thee krijgen jullie van ons. Altijd. Ja, dat is wel Wij mooi. Wij schenken ja. gratis koffie en ja, thee voor is iedereen. Dat dat allemaal voor 10 euro, toch? Ja, 10 ja, euro ja, entree, ja. maar dan krijg je... Maar het is, het is, het is de, de, de, de, de protestantenkerk. Ja, de protestantenkerk op ja, ja. het, uh, op het kerkplein. Ja, ja, Kerkplein, ja. ja, kerkplein, ja. ja. Nou, en na de pauze dan gaan we verder met uh, Johannes Braams... Het concert in G-klein voor piano, vierhandig en strijkorkest. En dat moet ik even hm. nakijken. Zeg even ja. mee Hans? Maarten den Hengst uh, ja, en Yv Yvonne Alkowits die spelen dan samen piano. Hm. En uh, die hele uh, Brahms concert wordt daar gespeeld en daarna krijgen we een heel mysterieuze naam. Rondo alla Zingares al Divertimento. Nou, dat weet je het wel. Ja. En dat is een verrassing wat daar tevoorschijn komt. Ja, het is gewoon ja. één grote Polonaise. Ja. Waarschijnlijk <laughs> doet op dat ja, moment wel het hele ja. Divertimento-ensemble gaat het dak Doe eraf. Ook, Doe ook, mee. Ja. het mee. Ja. Dus, uh, ja. ja. Nee, mooi, maar het is... is uh, en er is nog steeds een hoop uh, belangstelling voor, hè, voor, de, voor de klassieke muziek. Ja, Want die kerk zit altijd wel, wel redelijk vol, Het zit altijd wel redelijk vol, maar waar wij elke keer op hopen te gokken, en dat is voor ons wel erg moeilijk. De jeugd, ja, ja. de jeugd. Dat is. Uh, nou ja, die, die ze spelen die, die, wel, maar ze komen niet. Ja. Dat, dat is dus nou hopen bijvoorbeeld met morgen dat dus de de spelers dat die dus behalve hun vader en moeder, maar ook nog een vriendje of een vriendinnetje meebrengen. Ja, die ja, luisteren. Ja. Ja. ja. Dat weet je niet. Is maar... dat minder dan vroeger? Heb jij het idee? Dat weet ik niet. Dat omdat jij natuurlijk regelmatig in, in, in uh, ja, ja. Uh, kerken zit. En, ja, kerken ja, is weer een ander verhaal. Want... Nou ja, in ieder geval locaties waar de je locaties speelt. De locaties, weet ik wel. En om daar jeugd naartoe te trekken is en blijft altijd moeilijk. Nou en ja, maar aan zo... de andere kant, jullie gaan ook naar jeugd toe. Want jullie ja, hebben dat schoolprogramma. Dat, we hebben dat, dat schoolprogramma. Maar ook dat is dus voor ons echt een poging. Ja, van hoe de kunnen wij jeugd betrekken ja. Ja. bij ja. uitvoeringen. Ja. En je kunt je ook afvragen, moet een klassiek concert zoals wij dat nu vormgeven, is dat het wat het voor de jeugd moet zijn? Moet, moet je daar een andere vorm voor gaan vinden? Mm -hmm. Dat zijn vragen waar ik mm -hmm. geen antwoord op mm -hmm. heb. Ik kan alleen met de jeugd, maar ik weet wel, het project wat wij nu de afgelopen tijd met een basisschool hebben gedaan. Daar komt nu twee basisscholen komen erbij. Mm -hmm. nu in januari gaan we beginnen. En uh, dat loopt als een trein. Ja, dat gaat goed hè. En de, de jeugd is razend ja, enthousiast. Ja. Leuk om daar graag bij te zijn. Dus, ja, is hartstikke leuk, ja. Want, ja. Nou ja, dan heb je New Wave hier op Zandvoort ook op. nog. Die, die zijn ook goed bezig. Met... Waardig, absoluut. En wat is dat? Dat is een, een soort muziekschool. Dus de, muziek, waar... de muziekschool van Zandvoort. Okay. heet ja, New inderdaad. Wave. Ja, en, hoor. Uh, nou ja, die, die, die, die, die, die, die ook vaak jeugd, eigenlijk ja. alleen maar jeugd, hè? Dat, ja. ja, dat is jeugd, dat is, uh, en ja. En dat wordt natuurlijk op televisie ook regelmatig uh, voor klassieke het muziek. Het zijn televisieprogramma's waar je vaak laatst ook weer zo'n programma ziet. Als je, zie je een jongetje van 13 jaar spelen en dan je tjoh, joh, joh, joh, joh kijk zo'n kind, het is wel maar Bijzonder. Echt hoor, dat is. Ja, uh, zeker. Mm. En, was... en de, de, de, de dirigenten-show? Ja, dirigenten-show. Ja, ja, ja. Want jij had nog een leuk verhaaltje over het orgel? Je? Nou, dat orgel, over dat ik daar alles op spelen kan. Ik heb dus een paar keer tijdens een dienst ook yesterday van de Beatles gespeeld. Ja. Na afgelopen komen de mensen naar me toe en die zeiden. Dit was wat. Ik zei, ja, dit was wat. Ze konden het niet helemaal thuis brengen. Dit was wat. Ja. En er was iemand die zei... Yesterday, hè? Ik zei, ja, yesterday. Maar er was ook iemand die zei... Kon dat eigenlijk wel? Ik zeg: nou... Ik zeg, ik heb met knikkel de knieën zitten spelen, want zeg, elk moment kan er dus een bliksemstraal uit ja. de hemel komen die Dat mij in een orgel in één klap verteert. Ja. Maar toen ik klaar was, was het niet gebeurd, dus het kon. Ja. Ja. Ja, eigenlijk kun je gewoon op het orgel alles spelen. Natuurlijk kun je er alles op spelen. Ja, ja, ja, en uh, als ik vooruit mag lopen, vooruit. Uh, ik ben dit jaar jarig. Ach, Hond... vandaag nee toch nee dit hele jaar oh je wordt 100 nee. 175 175 ja dat is ordegel hè ja dat knipt zo ja, het, het orgel oh, ja, ja. Is dit jaar 175 ja. jaar ja, wat en ik ga in juli dus vier concerten organiseren er van anderhalf doe ik zelf mee en twee andere concerten gaan we andere dingen doen en over alles spelen Bert van der Brink die komt dus een heel jazzconcert op het orgel spelen. Wat goed. Die heeft dat in Haarlem ook gedaan in de beide Bavokerken. Ja. Zowel op de Grote markt als op de Leidse Vaart. Heeft hij een compleet jazzprogramma Geweldig. gespeeld, geïmproviseerd. En toen zei hij, nou dat kom ik hier ook doen. Leuk. Hij weet nog niet dat dit een verschrikkelijk Spartaans orgel is om op te spelen. Want je moet van goede huizen heeft komen. Heeft hij hier nog nooit gespeeld? Hier is hij nee. nog nooit geweest. Dus... Hmm. En hij is blind. Maar dan dus... kom jij van goede huizen, want jij kan erop spelen. Ik, toch? Ik kan, ik moet, maar ik moet ook echt over repeteren en over, ja? over je racefiets. Ik zit hier op de Holland bijna elke dag huh. om mezelf dit, dit, dit moeilijk te Maar wat, orgel... is, wat is er moeilijk aan? Nou, er is. Kijk, ik ben vroeger in Amsterdam twintig jaar organist geweest op een orgel dat zwaar speelde. Om echt flinke pol te hebben. Dus Mijn, zwaar in toetsen? Zware, ja. En ik ben uh, nog steeds organist ook in uh, Permanent. Maar een orgel, als je sterk speelt, heb je een toetsdruk van bijna 2 kilogram per toets. Zo. Dus je moet echt met een paar poten moet je spelen. En di bij dit orgel is het zo. het twee klavieren, maar dat onderklavier, er klopt iets niet in die mechanieken. En de orgelmaker heeft dat ook uitgezocht. En die zegt, ja, we hebben meerdere orgels van knipscheer die wij gerestaureerd hebben. ze hebben het allemaal. Het is echt een soort constructie-idee. Ja, ja. Maar het, is in het orgel is 175 jaar. Ja. Dus je mag niet zeggen, we gaan het eruit slopen. en we zetten er een hele nieuwe mechanieken in die lekker soepel spelen. Dat mag niet. Dat ja, kan gewoon dus niet. Nee. Krijgt het orgel nog een onderhoudsbeurt voor die tijd? Ja, voor, voor, zeker. Voor de zomer? Wel. Ja, zeker. Maar is de, staat, staat die kerk op monumentenlijst? De kerk is, ook, de kerk is gelijk gebouwd met het orgel, 18, uh, 18, 1849. Dus dat houdt in dat het orgel ook nooit weg mag? Het orgel is een beschermd instrument, alleen zo'n instrument is dus verplaatsbaar. Mm -hmm. Zegt men bijvoorbeeld, we gaan hier, want ja, de kerk staat toch op sluiten, er moet wat gaan gebeuren. Ja, wat moet je nu doen met dat gebouw? En dan kan je zeggen, ja, we gaan het orgel een nieuwe bestemming voorzoeken. Dat kan dus. Ja, onder ja, ja, ja, bepaalde ja, ja, omstandigheden, ja. kan het wel uh, Willem, we gaan er eind aan breien want anders ja. worden we door het nieuws weggedrukt uh, ik, ik mag jou hartelijk danken morgenmiddag om drie uur is dat concert half drie gaat is... uh, de kerk open hè? ja Half drie gaat de kerk open. 10 euro mag je naar binnen en dan, ja. krijg, en dan, krijg, je, en dan krijg je ook nog. Voor mij persoonlijk krijg ik een kop koffie want ik spenk nou, zelf morgen. Dus, morgen, morgen. Dat, of thee. Waar vind, je, thee. Het nog, hè? Waar vind je het <laughs> nog? En mag je hartelijk danken Willem. Ik wil je ook voor de morgen verregel. ben jij weer te horen trouwens om 10 uur hè, met de dienst uh, op morgen het orgel. Morgen speel ik orgel in de kerk. Ja, ja, ja, ja. Dus als mensen daarheen willen kan het ook nog natuurlijk. Dat, dat is gratis? Ja, dat is gratis. Dat is de kerkdienst dus. Ja, ja. Dat is uh, ja, investeren voor het verblijf in Tienama. Heel goed. Dus morgenmiddag, classic concept. Hartelijk dank Willem. Goed weekend. We gaan eruit met muziek. Ja. En uh, dat is uh, Homer Monday van de Little River Band. Ja. ja.